Toral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft een 20 plan gepresenteerd... dat een einde moet maken aan de oorlog in de Gazastrook. Op een persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu zei hij dat Israël met zijn plan heeft ingestemd. Als Hamas dat niet doet, zal de VS Israël steunen... om alles te doen wat nodig is om de terreurdreiging weg te nemen. Een onderdeel van het 20-puntenplan is dat Gaza bestuurd gaat worden... door een team van internationale politieke kopstukken onder wie de voormalige Britse premier Tony Blair. Het Witte Huis meldt in een persverklaring dat de Israëlische premier Netanyahu zijn excuses heeft aangeboden aan Qatar voor de luchtaanval eerder deze maand. Doel waren Hamas-kopstukken in Doha. Behalve excuses liet Netanyahu ook weten dat zo'n aanval niet nog een keer zal plaatsvinden. Het demissionaire kabinet heeft een intentieverklaring getekend met Tata Steel over de verduurzaming van de staalfabriek in Emuiden. Daarmee is tussen de 4 en 6,5 miljard euro gemoeid, waarvan het Rijk 2 miljard voor zijn rekening neemt. Een van de twee fabrieken op het terrein, die nu nog op kolen draaien, wordt gemoderniseerd en gaat over op aardgas. De Oekraïense journalist Maxim Butkiewicz is de winnaar van de Václav Havelprijs, een prestigieuze mensenrechtenprijs. Die wordt elke drie jaar toegekend door de Raad van Europa, een Europese mensenrechtenorganisatie. Budkevich was pacifist tot de Russische invasie van Oekraïne. Hij ging toen het leger in en werd door de Russen gevangen genomen. Vorig jaar kwam hij vrij bij een gevangenenruil. Budkevich is mede oprichter van een mensenrechtencentrum en een radiostation. Ook werkte hij voor de oorlog voor een organisatie die zich inzette voor verdreven Oekraïners. Het weer vanavond en vannacht is het nagenoeg overal droog. Het waait nauwelijks en er kan wat nevel of mist ontstaan. De kans op dichte mist is het grootst in het oosten en noordoosten. Morgen na het optrekken van de mist afwisselend wolkenvelden en zon. En dan wordt het morgenmiddag 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A9 omstel richting Alkmaar. Tussen Akersloot en Knoop het meer 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn daar twee rijstoken dicht.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 12-delige special van Play It Loud Dutch Fury Goes 12 Provincies... waar elke uitzending de lokale metalscene centraal staat... van betreffende provincie. En ik aandacht heb voor een belangrijke selectie invloedrijke, maar ook opkomende metalbands die daarvoor veel hebben betekend... en belangrijk zullen zijn voor de nieuwe generatie metalheads. En na mijn laatste specials over de levendige metalscene in Friesland... gevolgd door de minder actieve maar opbloeiende metalscene in Groningen... reizen we vanavond af naar de daaronder gelegen buurprovincie Drenthe... dat in vergelijking met zijn noordelijke buren niet bekend staat... om zijn productiviteit, maar toch een kleine metal scene heeft... en zelfs een aantal internationaal bekende bands heeft voortgebracht... zoals de symfonische metalband Blackbriar uit Assen... en de black and death metal band God the Throne natuurlijk uit Beilen... met de Drentse vocalist Henry Settler. Ook mijn allereerste telefonische gast van vanavond... heeft met zijn bands voetsporen achtergelaten in de Drentse metal scene... maar heeft ook buiten land- en provinciegrenzen voor bekendheid gezorgd. Aan de telefoon heb ik niemand minder dan Marcel Verdermen, gitarist, oprichter van de bekende thrash metal band Mandel en maakte sinds het tweede album Ego Art uit 1995 onderdeel uit van een van de Nederlands grootste death metal band uit het eind jaren 90 en begin jaren Zero's. Altar. In 2001 en 2016 had hij de band opnieuw opgericht... met een volledige nieuwe line-up onder de nieuwe naam Altar Ego. Na de release van de EP The Exorcism of Jesus Christ in 2019... besloot hij in 2020 met de band te stoppen. Dat is even een langlopende muzikale carrière, notedop. En Dat is natuurlijk nog lang niet alles, want je speelde ook nog in een aantal andere bands... zoals Misto, Disto en Orphanage, om de bekendste even te noemen. Van harte welkom bij Play It Loud, ontzettend bedankt... En leuk dat je vanavond uh, kort wat wilt vertellen over de Drentse metal scene, Marcel. Ja, goedenavond Marcel. Ja, zeker. Altijd, graag. Ja, nee, leuk. Hartstikke goed. Uh, nee, je zit, uh, zoals gezegd, ruim 40 jaar in het uh, metalvak. En je hebt, zoals ik net al zei, in veel bands gezeten. Uh, ben je momenteel nog uh, muzikaal actief? Ja, alleen thuis eigenlijk. Alleen thuis. En wat doe je? Ja, ik doe wat, uh, wat ideeën, uh, leg ik vast, neem ik op. Oké. Okay. sinds een poosje het studio-recording een beetje ontdekt. Ja. En... Uh, hoe heet dat? Ja, heel veel mensen zijn maar veel meer de baas, want ik ben net eigenlijk in mijn ontdekkingsfase. Oké, okay, ja. ja. eerder was het altijd een uh, simpel via spoorrecordertje, maar nou doe je al via de computer, et cetera. Ja, inderdaad. Maar goed, ik heb, ik heb een hoop ideeën en uh, hoe heet dat, dat blijf, ik, uh, dat blijf ik natuurlijk nog steeds wat vastleggen. Ja. En misschien dat ik ooit nog een keer een projectje ga doen, maar uh, dat weet ik niet. Uh, dat, is dat, niet. Dat, dat Dat blijft, uh, dat blijft het ongewisse. Ja, precies. Nou ja, zoals gezegd uh, ben je ook een belangrijk onderdeel geweest... voor de Drense Metal scene hè, met uh, Mandator en Altaar. Uh, waarmee je zowel lokaal als landelijk uh, veel succes hebt gehad. Vooral in de vroege jaren. Hoe heb je deze tijd met uh, beide bands uh, ervaren? Ja, erg leuk natuurlijk. Ja. Uh, voor de, met Mandator hebben we natuurlijk een hele leuke tijd gehad. Het uh, ja, was ook echt een beetje de opkomst in Nederland met de Trash en zo. Yeah. En uh, ja, daar hebben wij... De, ...onderdeel van uitgemaakt, ook internationaal, best wel nou, redelijk hoge ogen gegooid. Yeah. En uh, toen, met, uh, toen net, na de eerste cd van, uh, van Alta, ben ik uh, bij Alta toegetreden. Dus mm -hmm. Vanaf daar heb ik van uh, Eagle Art en uh, nog een stuk of wat cd's, uh, vier of vijf cd's uh, met hun opgenomen. Yeah. En dat was eigenlijk ook ja, een gigantisch mooie periode eigenlijk. Ja, mooie optredens gedaan, Lowlands, Walton, Dynamo Air. Ja. Ja, een paar dingen in het buitenland. Ja, het was, was een, een mooie tijd waar ik met plezier op terugkijk. Kijk, dat is mooi om te horen. Dat kan me ook goed voorstellen. En, en wat kun je me vertellen over de, de Drennsen Metal Scene in de jaren 80 en 90? Waren er naast jullie bijvoorbeeld nog veel andere bands actief in Drenthe? En welk opzicht waren jullie een belangrijke invloed voor de lokale scene? Ja, maar ik, ik zal je heel eerlijk vertellen, ik, ik heb er eigenlijk nooit zo heel veel bij stilgestaan. Nee? oké. Okay. <laughs> dat kan ook. Dus, uh, <laughs> ja, ik, ik weet dat op een gegeven moment, toen ik bij uh, Alton speelde zo, op een gegeven moment dat je naar nou, Colleges dan Zattler, ja. en de Hendrik Zadler. En uh, bah, bah, bah, bah, die, die kwamen er ook net eigenlijk een beetje op. Mm -hmm. Die bestaan al volgens mij ook iets van uh, 35 jaar of zo. Ja, klopt. Ik. Ja, alsjeblieft. En dat is eigenlijk een beetje wat ik wat ik heb meegekregen. En ik, ja, ik weet niet. Ik, be, ik, ik begon destijds begin jaren tachtig met het gebeuren. dat was mm -hmm. vanwege een, een prijsvraag een op een varensuurwerk destijds van in Enschede. Ja. Heb we dat veranderd naar mijn data. Ja. En. Uh, ja, ik weet ja, niet, laat ik het zo zeggen, misschien komt het door mijn leeftijd. Ik weet niet. Ja, maar niet ik, uit. Ik, ik, ik kan me de Drentse metal scene eigenlijk helemaal niet zo goed herinneren. Ik nee. weet dat wij okay. redelijk aanwezig waren. En, uh, ja, dat, dat is hem eigenlijk. Ja. Ja, maar, ik weet nog wel, een aantal mensen natuurlijk wel uit het, uit het westen, maar uh -huh. uh, zo'n bolsje, uh, ik weet het niet meer zo. Oh, nee. eigenlijk. Ook, ook als Metalhead zelf, je de, uh, hoe heb je, weet je daar nog wat van, van vroeger? Waren er toen plaatsen waar je heen kon, bijvoorbeeld voor concerten? Hoe bedoel je? In, in Drenthe zelf, toen je zelf uh, nog een jonge metalhead was, uh, buiten de, de muzikale uh, tijd? Gewoon als metalhead buiten je band soms, zeg maar. Ging je zelf ook veel naar concerten en waar? Ja, ik ging natuurlijk ik ging wel, ik ging wel naar concerten toe. Uh, uh -huh. dus dat, ja, je, nee, Metallica kwam net opzetten. Hypermedia uh, uh, had je natuurlijk, dan ging ik wel naartoe. Best nog zo'n package van uh, Anthrax. Uh -huh. uh, paar mensen, dat was ergens een eelder volgens mij, wat ik me kan heugen. Okay. Ja, ik ging natuurlijk wel de concerten landen, over door het hele land heen. Ja, maar niet specifiek. Naar Trenthe. Brabant, uh -huh. Limburg en noem nog op, natuurlijk. Dat, ja. Maar in Trent zelf? Ik niet veel. Ja, maar was er in Trent überhaupt iets waar je naartoe kon als metalhead? Waren er al poppodia open, die we uh -huh. nu ook kennen, zeg maar? Nou ja, weinig eigenlijk. Je ja, dus die had, die had wel wat zaaltjes, wat sociëteiten uh -huh. destijds. Ja. Ja, maar niet zo heel veel. En, uh, in Koevoorde uh, hadden ze destijds en ook in het begin jaren 90 organiseerd, dus volgens mij dat uh, metal metalblaas of zo. Mm -hmm. En uh, ja, dat waren eigenlijk wel een beetje de, de dingetjes eigenlijk. Uh, ja, vier aardig, vroeger, dat is natuurlijk een begrip, maar dat, nee, dat, is dat had je ja. natuurlijk nee. niet alleen metal. Nee, precies. Uh, maar dat had je simpel en dat soort zalen mm -hmm. en voor de rest. Uh, maar de rente was de rente. niet echt uh, heel veel, zeg maar. Nee, nee, vond ik niet. Nee. Okay. En, en, Want we speelden eigenlijk... Uh, meer buiten de regio dan, dan in de regio. In de regio, oké. Okay. Ja. Dus dat was toen ook al niet echt levendig. En welke podia of andere locaties... Uh, als bijvoorbeeld Metal Pub, zijn er tegenwoordig erg belangrijk? Of kom je niet heel veel uh, in Drenthe in de metal zien? Hier in Drenthe? Ja? ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Je hebt nog wel, die, die nog wel wat leuke dingen organiseren... zoals NRC in Koelvoorde. Ja. En, en uh, Je over. hebt natuurlijk... Ja. Uh, je hebt natuurlijk, ja, dat is ook weer buiten Drenthe. Hedon uh, is vol, dus inderdaad, ja. Helgeveen ja. heb je nou tegenwoordig het podium. Die doen ook ja. heel leuke dingen. Die hebben de boel verbouwd. En, uh, ik ben er zelf nog niet geweest, maar die schijnen erg, uh, nou, erg goed aan de weg te timmeren. Oké. Okay. Ja, dat, dat is wel een beetje... Ja, natuurlijk. dat is ook alweer Groningen. Ja, en precies. En, ja. weinig. Ja, Emma heb je natuurlijk ook nog wat een en ander tegenwoordig. Maar ja. voor de rest uh, nog niet heel veel. No. Ja, in korte lijnen, hoe zou je de Drentse metal scene nu kunnen omschrijven in, uh, de, in een paar zinnen? Op dit moment? Ja, op dit moment? Ja, natuurlijk. Je hebt natuurlijk veel meer bands nodig. Ja. Uh, uh, ja. ja. Je hebt natuurlijk et cetera. Allemaal hartstikke goede bands op het moment. Ja. Uh, en uh, natuurlijk, dat is veel meer. Uh, heeft zich dat Volgende. ontwikkeld natuurlijk, in de loop ja. van de jaren? Dus uh, ja, wat ja. Uh, Oké. Okay. Nou, ja, dan uh, weet, ik, weet ik even genoeg voorlopig. Uh, nou ja, ik had verteld aan het begin van de uitzending dat de Drans Metal Scene momenteel niet heel groot is. Hè, maar momenteel zijn er dus een aantal internationaal succesvolle bands. God The Drone, uh, Blackbriar. Maar ook wel veel jonge bands, uh, zoals Traversus, uh, Unmaker for I've Synth en Semperfy. Als je kijkt naar toen en nu, denk je dat de Drennsen Scene dus weer zichzelf meer op de kaart zet? Wat je al zei. Ja, ja? zeker weten. Dankzij zeker de jonge band. Weten, ja. denk, uh als jij je kort iets voor natuurlijk die internationaal heeft, is dat uh, gigantisch natuurlijk op de kaart gezet. Zeker. Uh, en uh, en cryptosis is... is dus ook uit Rente. Huh? cryptosis is dus ook uit Rente. Volgens mij kwam een gedeelte van hen oh. uit uh, Hogeveen. Nou, ah, Oké. Okay. Hmm. Die wordt dan nog even ja, niet opgenomen in de playlist vanavond. Maar, maar ja, nou goed, ik, ik moet het ik moet even, even kijken. kijken. Ja, want, <laughs> maar goed. Volgens mij zijn ze vroeger ook... Uh, welke van hen overruled, maar het hele voor, voor, hier voor ja. de hele voorleden anders. Maar ik, mm -hmm. ik moet even denken, ik weet het ja, niet zo, maar okay. er zijn natuurlijk ook veel meer bands die zich erg goed op de kaart uh, gezet hebben. En is er een band uh, in het bijzonder, die ik niet genoemd heb, waarvan je zegt, van die moet ik echt uh, in de gaten houden, wat belangrijk gaat zijn voor de toekomst? Ja, dat ook zo niet weten. Nee, okay, well. En dan moet ik je ook eerlijk vertellen dat ik mij. Uh, dat uh, niet heel erg uh, nou ja, eigenlijk ik ik, ik. ik hou me er niet zo heel, mee, heel veel mee bezig met nee. de scene zelf. Nee, oké. Okay. Uh, ik, uh, ik luister wel altijd uh, ik hou op uh, YouTube en mm -hmm. natuurlijk mijn kanalen Metal Blade, et cetera. Yeah. En als ik, wat nieuws, uh, als ik wat nieuws hoor, dan. Uh, dan luister ik dat altijd even. Maar ik moet je eerlijk vertellen, de acht van de tien dingen wat ik hoor, de meeste halen die bij mij de 20 seconden niet. Oké, okay. dus ik vind het, is allemaal, het, uh, het en, niet meer zo goed. En, te... Nee, want ja. het is allemaal uh, eenheidsworsten geworden, ja. dertien in het dozijn, en, uh, ja. Ja. met dezelfde zanglijntjes, uh, et cetera, grunten, ja. dan weer queen, et cetera. Ja, precies. En er zijn voor mij maar uh, heel weinig bands op het moment die eruit springen. Ik dus, okay. zeg ik, acht van de tien luister ik helemaal niet af. Dat in nee. de boeken genezen. Oké, duidelijk. Nee, dan, uh... ja, er staan maar weinig bands die mij op het moment raken. Uh, Eén van de in specifieke, dat heb ik eigenlijk... Hè, toen, ik, nou, ja, vroeger dan, uh, toen wij begonnen met vitaans, ook met bandjes... Mm -hmm. hè, toen kwam in uh, 1983, 1984, dan weet ik wat, kwam Metallica aanhouding. Ja. Dat was zo'n mokerslag voor mij. Ja. Maar dat, datzelfde beleef ik nou eigenlijk met Orbit Culture. Ja, ook een band. Dat, uh, dat is een band die... Ik, ik ben nog nooit zo geraakt door een band... Uh, Sinds die tijd en nu opnieuw dat ik eigenlijk denk van, uh, dit is hem. Oké. Okay. Nee. Ja. All Nou, hey, hartstikke bedankt uh, voor jouw antwoorden, Marcel. Uh, gaan gauw door weer met de special. En uh, we gaan uiteraard uh, lekker luisteren naar muziek uh, uit jouw vroege jaren. Altar, dus uh, met Ego Art. De titeltrack ga ik draaien. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst. En uh, wie weet spreken we elkaar ooit nog eens. Uh, ja, dank je wel. Onwijs bedankt. En, uh, bedankt voor de interesse. En graag gedaan, man. Heel veel, heel veel succes met je programma. Dank je wel. Yes. <laughs> Fijne avond. Doei, uh, doei. Okay, ja, hoi, dank je. And blind a whore to your Christian ways to spare. Interview ...met Marcel van Durmen van Altar ...en de titeltrack van hun tweede album Ego Art... ...draaide ik wellicht de Nederlands bekendste... ...en internationaal succesvolle black-and-death-metal-band... ...God It Round, ...van bandoprichter, zanger en gitarist Henry Sattler... ...met het nummer The Art of Immolation... ...afkomstig van hun tweede album The Grand Grimoire... ...uit 1997. De band dat is opgericht in 1990 in het Drentse Beijlen, ...staat bekend om hun mix van black-and-death-metal... ...met melodieuze elementen... ...waarmee de band een solide reputatie... ...met een internationale status heeft opgebouwd... ...in de extreme metal scene... ...en heeft optredens gedaan op verschillende grote festivals zoals Wakken Open Air en Graspop. Ondanks talloze, talloze bezettingswisselingen door de jaren heen... is Sattler de creatieve kern van de band gebleven. En ondanks de kleine, maar hechte metal scene dat Drenthe heeft... kent de provincie ook veel locaties waar de metal het terecht kan... voor concerten van hun favoriete muziek. Naast de bekende jaarlijks terugkerende festivals als Pitfest in Emmen... die vooral de hardcore metal- en punkfan aantrekt... en het Underground Festival Occultfest in Hogeveen... zijn er ook genoeg popodia die voldoende metal-aanbod op het programma hebben... Zoals het podium in Hoogveen. dat onlangs volledig is gerenoveerd... en regelmatig diverse metal organiseert met bands uit diverse genres... en het poppodium in Emmen. Maar hebben ze ook een heus metalfront in de stad Koevoorde. Ooit begonnen als motoclub werd het clubhuis in 1996... omgetoverd tot een plek waar men tegenwoordig live kan genieten... van rachende gitaren, een drankje kan doen in de bar... en als band kan repenteren. In 2021 bestond het Metalfront 25 jaar... en hebben ze ter gelegenheid hiervan een korte documentaire gemaakt... die je nu gaat horen. Ik ben Harry van Picard, en kom hier sinds uh, 82. Nou, ik kom hier omdat, omdat we allemaal motorreden... Uh, en de jongens die motorminded waren, nu waren hier... Nou, de, de penningmeester van hier, toen nog Motorclub, zei Café begonnen. En dan het bestuur daarna uh, was niet zo daadkrachtig. En in het begin de jaren 90 was hier een chaos. De, de keerpunt van MCC-MFC uh, uh, kwam echt wel toen Gerard Lutmer de penningmeesterschap over, uh, overgaf aan Margot Arends. Nou, Margot Arends was ook de drummer van Altaar. Je had ook een tijdje uh, bassist geweest bij uh, Goddy Front. En toen uh, is de, de garage, zeg maar, is, zeg maar, omgebouwd als een soort oeverruimte. Wij waren inmiddels uh, als bestuur aangetreden met een heel aantal metal-liefhebbers. Uh, dus. uh, het was al jarenlang niet meer het geval dat hier uh, motoren kwamen. Ja, ik rijd zelf ook nog motor, maar uh, er waren toch... Uh, meer metal mensen en daarnaast hadden we dus inmiddels de oefenruimte in gebruik genomen. dat hier al een aantal bandjes oefenen en we deden concerten. En toen vonden we de lading niet meer dekken. Toen hebben we dus besloten om, het, om de statuten te veranderen van motorclub in een, in een soort popcollectief. En toen hebben we gewoon metalfront genoemd want onder die naam organiseren wij tijdens de motorclub jaren ook al concerten. Dus als we wat organiseerden, dan was het niet onder de Motorclub Koevoorden organiseerd, maar Metalfront georganiseerd. Uh, ik denk daarbij ook dat wij een van de eerste Metalfronts uh, in Nederland waren er zijn inmiddels al een paar meer maar uh, ik denk dat de oudste Metalfront uh, hier in Koevoorden zit. Hi, ik ben Renske, uh, Renske Klaas. Ik kom uit uh, Meppel en sinds ongeveer een jaar loop ik hier rond in Koevoorden. en ik denk dat de eerste keer dat ik hier in MFC was is pak een beetje drie kwart jaar geleden bij een optreden van ik was Vorige week was ik jarig. En ik had dat een week van tevoren had ik, dat, uh, had ik dat verteld van. joh Ik ben jarig, ik vind het leuk. Als jullie er ook zijn, het hoeft natuurlijk niet. Maar voor degenen die er zijn, uh, het lijkt me fantastisch um, om gewoon um, mijn verjaardag hier ook te kunnen vieren. En dat heb ik gedaan. En ik ben hier nog maar drie kwart jaar. En ik kreeg cadeautjes. En ik werd omarmd. En ik word hier gezien. En ik zie anderen ook. Maar vooral het feit dat je wordt gezien. Dat er even bij je wordt stilgestaan. En um, dat we zo met z'n allen toch... Ik was ongelooflijk moe, dus pak een beetje maar anderhalf uur... Maar ik ben hier anderhalf uur ongelooflijk jarig geweest. Nou, de reden dat ik nu nog wel een beetje weer voornamelijk regelmatig terugkom bij MWC is eigenlijk ook gewoon de, de mensen die hier zijn. Uh, dat zijn ondertussen eigenlijk best gewoon goede vrienden van mij geworden. En ja, ik kan hier gewoon heel veel dingen doen naast gewoon een gezellig biertje drinken of naar muziek luisteren of, uh, of concert meemaken uh, hier. Nou, af en toe wel eens gewoon gezellig een barbecue met z'n allen. Of uh, een potje schaken met mensen. Maar ook gewoon een hele interessante gesprekken kun je hier voeren. We hebben hier onze eigen. Uh, speeltuin. of uh, zandbak gecreëerd. waarin we. Uh, ons spel kunnen spelen. En of dat nou is in, in, in een band spelen of uh, uh, bandjes neerzetten hier. Ja, we vinden dat mooi om te doen. Het unieke vind ik hier nog, uh, hier in MSC, is gewoon dat je hier gewoon jezelf kunt zijn. Uh, je hebt je eigen plek. Het is eigenlijk een, een stukje underground. En het is ook zo, als je hier uh, komt, dan is het hier ook altijd een goed stukje live muziek. Het is niet altijd metal, maar dat hoeft natuurlijk ook niet, want dan wordt het ook een beetje eentonig. Ja, we hebben hier zoveel mooie bands hier al gehad en de enthousiasme van de bands, ja, dat, dat, dat brengen ze ook weer over op ons. Dat is heel grappig, je ziet ze hier aankomen, ze denken van wat is dit voor klein fuck in, uh, in, in in het buitengebied van, weet ik wel, shit veel Drenthe. <laughs> en, uh, en dan blijkt dat ze toch uh, hè, na de show uh, wegkomen met, uh, hier uh, is wat moois neergezet en jullie hebben goed geluid hier en uh, jullie zijn super gastvrij en uh, uh, aan niks ontbrak iets. Dan, uh, ja, dan, dan geef je dat ook weer een, een goed gevoel en een motivatie van ja, we zijn wel lekker bezig hier met elkaar. Uh, ja, goed de nadruk ligt dan op heavy metal, maar hoe vaak doen we rock een roll of iets anders? Ook wel één keer, twee keer per jaar. Het outside-feestje wat we altijd uh, hebben nu. Wat eigenlijk een navolging is geworden van een uh, mislukte nieuwe metalblast. Uh, dat we toch een soort tuinfeestje wonen hebben. En daar programmeren we ook vaak wat breder. om. Uh, om toch ook wat meer mensen uit de, uit de omgeving kennis te laten maken met MFC. En dat ze weten dat het toch niet alleen maar metal is wat hier de klok slaat, maar uh, gewoon met name muziek. Het voelt als, uh, ja, als, als een thuis, als een eigen, alsof uh, dit de enige plek is om die in de afgelopen 30 jaar niet veranderd is. En alles verandert om, om me heen. En de hele wereld is veranderd. Maar dit is de enige plek... Maar zodra ik binnenkom, is er niks veranderd. Deze club uh, en dit hokje, hoe raar het ook klinkt, uh, verbindt heel veel uh, mensen. Een, een, een, een thuishaven en een uh, steun en toeverlaat misschien, dat we hier aan elkaar hebben. Ook al zit je hier alleen. En dat is iets wat ik nergens heb. Nergens anders. Dat maakt het hier... Uh... sluitend op de korte documentaire over metalfront Coevoorde, hoorde je de ruige, traditionele black metal van komen van het in 1994 en in de diepste, donkerste en koudste moerassen van Drenthe opgerichte Salacious Gods, met het korte Blaze Heart. Afkomstig van het ijzersterke debuutalbum Askin Gries uit 1999. En na een vroege demo The Slumbering Silence, het tweede album Sunnevot uit 2001 en het derde album Piene in 2005, dat beide enkele nummers met teksten in het Drentse dialect bevatten, dan de bent een lange pauze van 18 jaar om in 2000 ...succesvol terug te keren met het album Oala Vluk. Eveneens met enkele Drentse teksten. Muzikaal haalt Slash's Gods hun inspiratie uit het oude Tiamat Samuel... Rotten Christ, Mayhem en Boerzoom. En ging de band op tournee door Europa met bands als Watain, Shining... Urkehal, Hall, Seer Bliss en Skywalker. In 2024 stond de Nederlands oudste en nog bestaande black metal band... ...op Drentse bodem op Pitfest in Emmen... ...en treden ze tegenwoordig weer regelmatig op op verschillende plekken in het land. En we blijven nog even in de omgeving van want naast black metal wordt ook een melancholische rock... en doom metal een tijdje vertegenwoordigd in Drenthe... dankzij de langlopende band The Wounded... die al sinds hun oprichting in 1998 meedraaien in de scene. De band speelt atmosferische rock... met invloeden van gothic post-rock en doom metal... en debuteerde in 2000 met hun eerste album The Art of Grief... nadat de band verschillende prijzen had gewonnen... zoals de Drentse popprijs en de popprijs van het Noorden. Het album werd goed ontvangen in zowel binnen als buitenland... en zorgde voor veel optredens in eigen land, maar ook België en Duitsland... Sindsdien zijn er verschillende bezettingswisselingen geweest... en heeft The Wounded een totaal van zes albums uitgebracht... met The Sky Is Yours en The Sky Is Ours beide in 2023 als laatste wapenfeit... waarmee de band een perfecte soundtrack heeft gemaakt... voor de koude maanden waarin we langzaam terechtkomen. En van het eerder genoemde debuutalbum The Art of Grief... dat zelfs grunts bevat, draait nu de titeltrack. Zijn. ...en veel diverse metalbands heeft voorgebracht... ...mag duidelijk zijn... Want nou ik door Pure Paradise Lost... ...en net van maat beïnvloeden door metal van The Wounded... ...draaide ik een band dat weer beïnvloed is... ...door Grunge en Stoner Rock... ...en door de jaren heen hun weg heeft bewandeld... ...in verschillende stijlen zoals thrash, Groove en Nu Metal... Ik heb het over het in 1999 opgerichte Alien Nation dat uit Hogeveen komt en ooit is begonnen als funk metal band. Tegenwoordig klassificeren we dit genre gewoon als alternatieve metal. Ik draai het nummer Smack van hun debuutalbum Dead One uit 2003. En van Hogeveen gaan we weer terug naar Koevoorde, waar metalfront, huisband en death and thrash metal band Angel Disorder in 2010 werd opgericht... door de gitaristen Henry Tenapel en Bas Kroeze. In 2011 kwam eerst Dick Kloosterhuis op de basgitaren bij... en ook drummer Marco Arends sloot zich aan. In 2012 bracht de band hun debuutepe Brutal Reality uit... en na een lange pauze kwam de band in 2023 terug... met het album Toxic Wrath. Ditmaal als power trio Henry, Marco en Dick. En van het eerder genoemde debuutepe... hoor je nu de naarde band vernoemde track. Yeah. ZFM Zandvoort Gelukkig heeft de Astridse symfonische metalband Blackbriar... hun laatste studioalbum A Thousand Little Deaths uitgebracht. Maar het succes begon voor de Drentse band sinds hun oprichting in 2012... door zangeres Zora Kok en drummer René Boksem. Dankzij het uitbrengen van diverse EP's en losstaande singles... inclusief betoverende videoclips... waarin ze het mysterieuze Drentse landschap een rol hebben gegeven... lieten ze daarmee zien dat je ook vanuit Drenthe de wereld kunt veroveren. Alle muziek en video's werden in eigen beheer uitgebracht... en wist de band daarmee wereldwijd miljoenen views mee te genereren. In 2020 wist de band maar liefst 70.000 euro op te halen met een crowdfunding om zo hun debuutalbum The Cause of Shipwreck op te kunnen nemen dat uiteindelijk pas in 2021 verscheen. Sindsdien heeft de band getekend bij Nuclear Blast getoerd in Nederland, Duitsland en Zwitserland en hebben ze het voorprogramma mogen zijn voor bands als At Infinite, Battle Beast en Epica en op verschillende Europese festivals gestaan als Wakken en Rock Imperium. Ik draaide hun allereerste single Ready to Kill maar het was hun volgende single Until Eternity uit 2015... die hen meer bekendheid gaf. En tot slot, in het laatste... nummertje van dit eerste uur... ga je luisteren naar de Beats Night... van uit Klazina Veen afkomstige... hardrock en metalband Dam... dat in 2015 wordt op, werd opgericht... door Joey van Kempen en Mike Snippen... en oorspronkelijk als project is begonnen. De Beast Night was het eerste nummer... dat door deze heren werd geschreven. De band besloeg na een aantal... lijnenwisselingen vijf man... waarmee ze naast eigen materiaal ook koffers speelden van Iron Maiden, ACDC en Motorhead. Hierop werd positief gereageerd... en zo besloten de mannen om voortaan als coverband op te treden. Dam heeft in het voorprogramma gestaan van Katana en Hellstar... maar ook de publieksprijs op de Metal Battle Drenthe gewonnen. En met deze heren sluit ik dit eerste uur Drenthe Special af... voor het nieuws van 10 uur. Maar straks zijn we weer terug met meer speciale gasten en muziek... van voornamelijk nieuwe en jonge metalbands uit deze mooie provincie... die weer nieuw leven in de metal scene proberen te blaven. blazen. Blijf luisteren, dus tot zo. Gains to fade, darkness will rise. All the shadows will disperse when we arrive. Shadow lingers everywhere.